Gotta have you near all the time With your dreams wrapped in mine Gotta be a part of your soul and of your heart all the time Nothing in the world that I do Means a thing without you I'm just half alive in my struggle to survive without you. Sight, be it day, be it night You belong to me, that's the way It has to be wrong or right I don't need the crowds at my door The applause from the floor All I need is you and the love that we once knew, nothing more. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Frank Sinatra met My Way of Life uit 1968. En daarmee heet ik u welkom bij de late avondshow. Het is net 11 uur geweest, het laatste uur van de dag is ingegaan. En we hebben een uur met relaxe muziek, nieuws en achtergronden uit de regio van, van Zuid-Holland. Met vanavond in deze uitzending te gast schrijver Joanna Nihom, die met taal zoekt naar wat raakt, schuurt en hoop geeft. En daarnaast legt Han van der Horst uit waarom we Valentijnsdag hier eigenlijk helemaal verkeerd vieren. En tot slot is Lydia Maathuis Gerdsen te gast die zich inzet voor een sociale benadering van coaching en dementiezorg. Waarin mensen niet worden weggestopt, maar juist blijven meedoen aan het echte leven. Kortom, woorden die raken, liefde die verkeerd wordt begrepen en zorg die wel klopt. Het enige wat vandaag niet de weg kwijt is, dat is deze uitzending. Dat alles tot de middag. Mijn naam is Norbert Ketting. Veel plezier met de late avond. En ik heb klaarstaan voor jou hier Dreamboat Annie uit 1975 van de band Heart. Heading out this morning into the sun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 Nothing impassable Impossible uit uh, 2020. En ik ben, uh, wat is het, twee jaar geleden ben ik bij ze geweest uh, in Avast Live. Goeie bent, leuke muziek. Zometeen, Joanna Nihom, die met taal zoekt, naar wat raakt, schuurt en hoop geeft. Na Nieuw Jong, Old Man, 1972. Aan tafel bij ons zit Joanne Nihom. We gaan kennis maken. Joanne, fijn dat je er bent. Dankjewel. Eigenlijk wil ik van alles van je weten, maar gezien het uh, korte tijdsbestek... die we tot onze beschikking hebben, wil ik eigenlijk, eigenlijk inzoomen op twee aspecten. Je emigratie naar Israël destijds en je schrijverschap, want je bent schrijver. Laten we beginnen met uh, je emigratie naar Israël. Hoe lang is dat geleden en waarom ging je eigenlijk naar Israël? Dat is uh, ruim twintig jaar geleden... En ik ben Joods en ik wilde al mijn hele leven in Israël wonen. En zoals het gaat in het leven gebeurt er altijd van alles. En toen was het moment dat het gebeurde. En nou ja, sindsdien woon ik er. Ik woon in het noorden, vlakbij de grens met Libanon. En het is een waanzinnig mooi land met ongelooflijk veel ingewikkeldheden. Ja, maar nu zit je toch weer in Nederland. Ik woon gedeeltelijk in Israël en gedeeltelijk in Nederland. Ik heb een, uh, uh, sinds zes jaar een partner in Nederland. Um, hij is kunstschilder. Ik ben schrijver, dus uh, we reizen op en neer. Hij kan bij mij schilderen en ik kan bij hem schrijven. Mooi, mooie dynamische, dynamische relatie. En je werk als auteur, daar wil ik het ook even over hebben. Ik las over jou, ik ben schrijver... Zoeker en waarnemer. Ja. Waarnemer. Ja, we nemen in principe allemaal waar. Wat maakt dat jij dat nog extra benoemt? Waar focus jij dan op als je waarneemt? Want ik lees over jou. Ik ben waarnemer. Ja. Ik probeer in mijn verhalen. Die vooral gaan. Niet alleen. Maar vooral ook gaan over Israël. Te laten zien. Wat het land is. Wat de mensen zijn. Los van politiek. Want dat... Eigenlijk kent bijna iedereen het land als, als een politiek item, terwijl er heel erg veel meer is. Er wonen natuurlijk gewoon mensen van allerlei groeperingen. En ik woon er tussenin. Ik uh, doe mijn boodschappen in Arabische dorpen, uh, ik heb Arabische vrienden en we, we leven allemaal met elkaar. Uh, natuurlijk is er wel eens wat, maar het dagelijkse leven is uh, heel mooi en ik... Probeer, daar heb ik ook een boek over geschreven, dat heet uh, Over Grenzen, waarin ik dat wil, heb laten zien. Dat is een paar jaar geleden uitgekomen, omdat ik denk dat het zo belangrijk is om te laten zien dat juist op de plek waar zo verschrikkelijk veel gebeurt, er ook heel veel moois is. En ook de menselijke maat. Dat ja. waarnemen heb je helemaal uitgelegd nu. Uh, schrijven ook, maar het zoeken, want je noemt jezelf ook een zoeker. Ja. Wat zoek je? Ik denk dat we het allemaal een beetje in ons hebben, dat we de wereld wat mooier willen maken. Ik heb niet de pretentie dat ik dat doe, maar ik zoek wel naar onderwerpen, bewust en onbewust, waar ik een soort van verandering kan brengen in het bewustzijn van degene die het gaat lezen. Een verandering in het bewustzijn. Als ik dat dan concreet vertaal, kan je een voorbeeldje geven? Nou, Om, om weer even terug te komen op Israël. Toevallig sprak ik aan twee uur geleden iemand die mijn boek over grenzen had gelezen. En die zei, ik, ik wist niet dat, het, dat dat ook het verhaal van het land was. Of is. Ja. En dan denk ik, ja, dan, dat, dan is het boek geslaagd. Want en dan, dat dan, heb, is wat... ja, dan heb je een verandering in het bewustzijn ja. teweeggebracht. Ja. Je hebt al eventjes een tipje van de sluier opgelicht. Uh, wat zijn het voor boeken die jij schrijft? Israël is er al eens een onderwerp van een van je ja. boeken. Wat schrijf je zo al nog meer? Uh, ik ben uh, ongewenst kinderloos. Dat lijkt een totaal ander onderwerp. Dat, dat is er natuurlijk ook. Maar het Jodendom is een. En uh, trouwens ook het, uh, de moslimwereld uh, gaat om familie. En mijn kinderloosheid heeft pas echt lading gekregen. toen ik in Israël kwam wonen. Waar alles draait om het gezinsleven. leven. Zowel bij het Jodendom als bij de Arabieren. En daar heb ik enorm mee geworsteld. Daar is mijn eerste boek uitgekomen, De leegte omarmen. En daar is nu een tweede boek uit, wat ik samen schrijf met Joost Kadijk. Omdat het mannelijke aspect ook heel belangrijk uh, is. Daar hoor je haast nooit wat van. Daar hoor je nooit. Tot slot uh, wil ik je hartelijk bedanken, Joanne Nihom, Joodse auteur, levend in Israël. Dank voor het inkijkje in jouw wereld. Dank je wel. Qui ne me tue pas le renfort, on pourrait en venir aux mains. Je suis à celui qui me transporte. Avec toi, j'irai bien. Même sans toi, j'irai bien. Au soleil. way again I just might pass this way again I just might pass this way I just might pass this way again The night she is hot Free old girls they sing My heart it is pounding My ears they ring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 uit 1972. Daarvoor een Franstalig liedje. Ocel 2002 en dat was de zangeres Jennifer. Zometeen hier in de late avond een column van Han van der Horst en hij gaat ons uitleggen waarom we Valentijnsdag hier eigenlijk helemaal verkeerd vieren. Eerst Supertramp Take the Long Way Home uit 1980. Ja, lieve mensen, de kans is groot dat u nu al om u heen kijkt op zoek naar een geschikte kaart en een leuk geschenkje voor Valentijn. Dat is de veertiende al. We hebben nog een dag of drie om het voor elkaar te krijgen. Ik zelf moet ook nog wat vinden. Elk jaar vraag ik me daarbij af wanneer we in Nederland eigenlijk met deze traditie zijn begonnen. Eén ding is duidelijk, vroeger vierden we het nooit. Het kwam hoogstens voor in Amerikaanse films. Maar tot de Nederlandse gewoontes behoorde Valentijn niet. Nu wel. Het is duidelijk dat de commercie daarachter zit. Net als bij de introductie van Moederdag al meer dan een eeuw geleden. Het is de bedoeling van de middenstand zoveel mogelijk gelegenheden te scheppen waarop wij onze portemonnee moeten trekken. En Valentijn is daar de zoveelste van. Zo eenvoudig ligt dat. En de gemakswinkels zal het een zorg zijn dat wij hier in Nederland dit feest op een totaal verkeerde manier vieren. Wij geven onze rode kaarten heel openlijk aan onze geliefden. Die ziet daar dan een bevestiging in van toewijding. En als je het een keer vergeet zijn de poppen aan het dansen. Zo hoort het niet. Een Valentijnskaart is anoniem, dat is een wanhoopstaat. Als je er een ontvangt, dan weet je dat iemand hopeloos verliefd op je is. Maar wie blijft een raadsel? Dat is een kwestie van gissen. Misschien is de verzender wel dodelijk verlegen. Of je is getrouwd. Of je bent zelf getrouwd. Dan moet het op straffen van grote problemen wel bij een anonieme liefdesverklaring blijven. Een echte Valentijnskaart is een noodkreet. Waar komt dat feest vandaan? Het schijnt dat men in heidense tijden geloofde... dat de vogeltjes op 14 februari voor het eerst paarden. Christelijke missionarissen hadden van paus Gregorius de Grote... al veel meer dan 1500 jaar geleden, als ik het goed uitreken... de opdracht gekregen bestaande feesten en tradities... zoveel mogelijk in stand te houden... behalve als het te gek werd natuurlijk als het gepaard ging bijvoorbeeld met dierenoffers of rituele seks. Het idee was zo'n feest dan een christelijk tintje te geven. Zo verbonden ze het vogeltjesfeest met de heilige Valentines. Valentines was een vroom en gewaardeerd priester in het Rome van de derde eeuw na Christus. Hij verkeerde blijkbaar in vooraanstaande kringen, want hij had direct contact met keizer Claudius II... Gothicus. Ze discussieerden over het geloof, de keizer begreep maar niet hoe deze intelligente man toch zo verknocht kon blijven aan zijn bijgeloof. Claudius raakte niet onder de indruk als zijn gesprekspartner nu en dan ook nog eens een wonder deed, zoals het genezen van een blind meisje. Valentinus ging echter te werk toen hij voor een soldaat in het Romeinse leger huwelijksplechtigheden organiseerde. Soldaten mochten namelijk gedurende hun hele 25-jarige diensttijd niet trouwen. Het was om de discipline te bewaren en de eenheid van het leger. Niet dat soldaten geen relaties onderhielden, ze mochten er best vriendinnen van leuk slavinnetje op nahouden. Al was dat laatste wel een rip uit hun lijf, want de prijzen op de slavenmarkt begonnen ongeveer met de jaarsoldei van een soldaat. Vergelijk het met de aanschaf van een elektrische auto. Aan de andere kant viel er in de oorlog natuurlijk ook wel eens menselijke buit te roven. Dan kwam je er goedkoop aan. Hoe dan ook, officieel trouwen mocht pas nadat soldaten waren afgezwaaid en bij wijze van pensioen een boerderij ontvingen met alles erop en eraan. Valentinus. Tinus vierde die huwelijken dan ook in het geheim, zodat ze daardoor, om het bizar modern te zeggen, onder de raden van de keizer bleven. Mooi niet. Claudius II kwam erachter en liet de heilige terechtstellen. Hij werd, naar ik meen, onthoofd. Zo eindigde hij als christelijk martelaar en de schutspatroon van de gelieve. Keizer Claudius stierf in het jaar 270 aan de pest. En nu. My funny Valentine. Is your mouth a little weak When you open it to speak Are you smart not if you care for me stay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 my life. If you're not for me, then why do I dream of you as my wife?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 Filled If You're Not The One uit 2003. En daarvoor de Nederlandstalige Vroeg of Laat uit 2018 van Erik Messi en Toontje Lager. We gaan naar onze laatste gast van vanavond, Lydia maathuis Gerrissen, die zich inzet voor een sociale benadering van coaching en dementiezorg. Geluk is geen station waar je aankomt, maar wel een manier van reizen. Al dus Lydia Maathuis. Welkom Welkom Lydia. Dankjewel. Lydia, uh, geluk is dus een manier van reizen. Wat bedoel je daarmee? Uh, geluk uh, kun je in het nu ervaren. En uh, ja, als je daaraan vasthoudt en uh, je stapt straks naar buiten... en er kan iets uh, gebeuren wat minder gelukkig voelt, dan zou het geluk stoppen. Maar uh, ja, je kunt ook uh, uh, kijken naar de geluksmomenten uh, keer op keer... En dat betekent dat je een geluksgevoel kan vasthouden. Nou heb jij zelf ook een reis gemaakt, hè? tot nu toe in ieder geval. Uh, als je denkt aan je gezin, je loopbaan, uh, ben je nog steeds onderweg? Hoe was je reis? Kan je daar iets over vertellen? Nou, je, je bent altijd onderweg. Ik ben uh, 50 jaar, dus ik ben 50 jaar onderweg. En uh, uh, ieder uh, leven kent zijn ups en downs. En uh, zo was het bij mij niet anders. Dus... Uh, ja, uh, het leven is nooit klaar en je bent ook nooit klaar met je ontwikkeling. En voor mij persoonlijk geldt dat ik uh, vijf jaar geleden eigenlijk wel een belangrijke stap heb gezet om een heel ander uh, domein in te stappen. Ik werkte in het commerciële domein al twintig jaar en eigenlijk ook best wel met plezier... Uh, maar enige moment niet meer. En, uh, Hoe dat kwam maakt... dat eigenlijk? Dat het ineens uh, niet meer zo precies was? Ja, dat is een goede was. vraag, want dat, dat kan ik ook niet helemaal duiden. Uh, niet een moment. Maar wat wel zo was, is dat ik een burn-out uh, heb gekregen. Ruim vijf jaar geleden. En dat is wel iets wat uh, heel, uh, uh, heel veel impact heeft. Want dan gaat het gewoon niet goed met je. Ik zeg altijd, ja, toen lag ik wel te spartelen op de bodem van de put. En toen zag het er niet zo gelukkig uit op dat moment. Wat zijn dan de factoren die zoiets bij jou teweeg zijn? Haven gebracht. Ja, dat is ook nog wel een. Uh, je stelt hele goede vragen en ook best lastige vragen, want helemaal aanwijzen kun je het niet. Maar het is wel dat je doorgaat, doorgaat, doorgaat en wat, dat het gewoon meer energie kost dan dat het oplevert. Dus dat lijf gaat, gaat protesteren. En enig moment kon ik gewoon mijn ene voet niet voor de ander zetten. En toen pas kreeg ik door, hé, hey, er is wel echt iets aan de hand. Want... Was er ook sprake van een disbalans tussen privé en werk, of dat niet? Uh, nou, ik denk dat het uh, privé eigenlijk ook allemaal best wel goed zat. Uh, maar er was wel disbalans dat, dat ik uh, uh, ik ben een doener en ik ga altijd door. En uh, dat ik toch wel uh, een vorm van uh, te veel uh, hooi op de vork had Genomen en dat heeft natuurlijk ook met jou als mens te maken. Maar ja, mijn werk vroeg toen heel veel en ik ben die doener die wel doorgaat en loyaal is. En uh, ja, dat ging ergens toch mis. Ja, nou zit je hier heel erg sprankelend en veerkrachtig tegenover me. Uh, hoe ben je daar toen uitgekomen? Nou, met hulp. Uh, eerst moest dat lijf natuurlijk wel herstellen. Want dat is wel echt bij een burn-out. Alles doet zeer en je kunt niks. Dat is heel raar. Dat is echt een rare gewaarwording. Gewoon ook niet wandelen? Of... Heel weinig. Ja. Echt, uh, ik werd tot stilstand gebracht. En uh, nu zie ik dat wel als een geluk. Dat was ook nodig om tot stilstand te komen. En toen heb ik een uh, hele goede coach uh, gekregen die mij daarbij hielp. Mij ook uitlegde waarom ik had wat ik had. Want ik had echt echt geen idee. Ja, en dan ga je verder in zo'n proces en dan ga je nadenken waar je vandaan komt, wat je deed qua werk. Wil je dat nog steeds? En uh, nou, dat begon wel te wiebelen. En enig moment dacht ik: nee, ik ga het ook niet meer doen. Ik wil niet meer terug. En dat wat was wat gaf wel... daar de doorslag nou in dat je dat werk niet meer wilde uh, doen. Nou, ik deed vrijwilligerswerk toen ik nog uh, in het commerciële domein werkte. En uh, toen was ik maatje van een mevrouw van 94. Die was in een tehuis. En woensdag was mijn vrije dag. Mijn kinderen waren toen iets groter. En zij uh, wachten elke woensdag op mij. Oh. Want de kinderen zaten op de middelbare. En dat werd wel mijn leukste dag van de week. Toen wist je het al een beetje. En toen dacht ik wel, oké. Okay. En toen kreeg ik de burn-out. En toen ben ik toch heb ik teruggegrepen op waar ik zo blij van werd voordat ik ziek werd. En dat is dus ook mijn richtpunt geworden. Want ik ben in het sociale domein gaan werken. Fantastisch. En uh, wat is je werk nou? Wat doe je allemaal? Uh, je zou bijna zeggen wat doe je niet, maar ik ben uh, seniorencoach en mantelzorgcoach. Ik ondersteun uh, uh, mensen uh, met dementie en hun naasten. En als uh, zelfstandige kan je eigenlijk uh, doen wat je wil en ik doe alleen nog maar leuke dingen. En dat is veel. Uh, nee bestaat eigenlijk niet. Er is altijd wel een oplossing om iets wel te kunnen doen en uh, daarmee dus ook uh, te genieten, blij te zijn. En is iedereen op het pad van het geluk te brengen uiteindelijk met hulp? Ja, ik denk het toch wel. Waar kunnen ze terecht voor informatie? Uh, ik heb een website en dat is www.opjegeluk.nl Hartelijk bedankt, uh, seniorencoach Lydia Maathuis voor dit inkijkje in jouw pad, in jouw manier van reizen naar jouw geluk. Dank je wel.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 It's the time you'll See me stay Kat, Georgie en uh, daarmee is het bijna een middernacht geworden. En, uh, het einde van uh, de late avondshow. Morgenavond zijn we er weer. Er zit hier Bert de Wolf. Zelfde stoel, dezelfde studio, andere muziek, andere onderwerpen en uh, een hele andere stem. Die zit hier uh, morgenavond. Ik geef wel tussenwensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk zijn een goede wacht. En kijk eens op www.lateavond.nl. Daar staat alles uh, over, uh, op die website, over dit, uh, dit programma. Wie er allemaal mee en de onderwerpen die voorbij komen. En uh, je kan ook de uitzendingen terugluisteren. Ikzelf, ik ben er weer aanstaande maandag. En uh, ja, ik hoop dat je het uh, fijn vond. Uh, mijn naam is Norbert Ketting. En uh, ja, tot dan. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. a rainbow